In Vlaanderen is in de buurt van Gent een aantal goederenwagons met chemische stoffen ontspoord en ontploft. Er zijn geen slachtoffers gevallen. De brandweer heeft het vuur dat ontstond inmiddels onder controle. Het ongeluk gebeurde rond half twee nacht in het Oost-Vlaamse Wetteren bij een spoorwegtunnel. Drie van de dertien wagons explodeerden, waarna er in drie andere wagons brand uitbrak. In de wagons zat het zeer licht ontvlambare... Nee, dat is niet goed. Dit is John Bakker van de ANWB.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 elke week te draaien. Do you like me now? De heavies hebben lang alweer nieuw werk uit. Maar ja, dat laat ik gewoon helemaal links liggen. Maar deze plaat, die staat toch steeds als een huis. Dat vind ik gewoon een heel geinig plaatje. Gewoon, dat kan wel eens op de zaterdagmorgen. Nou goed, uh, Marcus Antonius stapt op de brommen. Ja, straks ik, nad... ik, ik ben druk mijn spullen aan het pakken. We gaan naar het volgende gaaf. radioprogramma. Dat over een uur te beluisteren is. Ik heb geen idee. De zon is dat precies. Uh, <laughs> nou, hou ze op die slappe. Dat is de enige grappen. lokale zender in Zandvoort. Ja. Nou, we zijn net even buiten gestapt om even een uh, nep sigaretje te roken. Heerlijk. Welke smaak had jij? Ja, ik had mint. Ja, mint. Dat is goed voor je keel. Ik had uh, de appelsmaak. Ja, dat schijnt helemaal hip te zijn. Hè. De nep sigaret heb je het ook al geprobeerd? Nep sigaret? Nep sigaret is, is, is een beetje een kleurrijke sigaret en vooral de jeugd die pakt hem en uh, dat is echt een beetje roken alleen dan krijg je een of andere smaak in je mond. Oh ja, van die van sigaretten en dat. Soort ja, dingen. dat schijnt uh, Nou gisteren in uh, nieuws ja er schijnt toch een stofje in te zitten wat misschien toch wel dat zou kanker kunnen verwekken. Ja, okay. Het blijft roken jongens. Het blijft roken. Ja, je moet het ja. gewoon eigenlijk niet doen. Het is nee, uh, nee. Het is wel, ik snap ook wel dat die tabakswereld uh, denkt ja, hallo. Iedereen is met een, uh, een beetje een heksjacht aan gestart. Wij moeten wij, waar moeten wij ons geld mee verdienen? Ja. En waar gaat de staat de hele maatschappij op laten draaien? Ja. Niet per op ons geld dus. Dat is afgelopen. Ja. Dus ik vind het goed dat ze iets uh, creatiefs hebben bedacht. Sometimes you win, sometimes you lose. Hè? Ja. Het is gewoon... Uh, het is de markt. Ik bedoel, op een gegeven moment dat je je Rubik cubes, het was ook een grote hit. Maar ja, op een gegeven moment is het niet leuk meer. Ja, en dan gaan we ons ook druk maken dat die mensen... Ja, of de Furby, weet je. Ik de Furby, ja. Ai, wat een ja. vergelijking man. Ja, zeker. <laughs> ja, ik bedoel, het waren heel veel inkomsten. Ja, en ik... ook het op en neer. Oh, ik ben helemaal vergeten naar de, de wereld draait door University op te nemen gisteren. Heb jij nog gekeken? Nee, nee, sorry. Ik heb hem wel opgenomen. Hij heeft heel lang op de harde schijf gestaan. Ik, denk, ik wist hem toch maar, want ik kom er niet aan toe. Ik heb het zo druk. Oh. Och, man, zo. Druk. Noem maar weer belangrijk. Vo voor voor vooral in mijn hoofd, hè? Ja. Echt, allemaal van die one-liners die ook al druk doen. coming to take you away, Aha. ja. Oh, ja. Je Ja. Uh, in Engeland is een 11-jarige Labrador geopereerd. Excuse, nadat hij de pantoffel van zijn baas had opgegeten. De vrouw was al twee weken haar sloffen kwijt. Maar had helemaal niet gemerkt dat de hond zat opgegeten. En de bazin uh, maakte zich wel zorgen. Want het hond, de hond at slecht. Hij keek niet meer zo helder uit zijn ogen. En ze is toen toch maar naar de dierenarts gegaan. En daar ontdekte de, de artsen gewoon door middel van een röntgenfoto. Gewoon dat die pantoffel in de maag van uh, de hond zat. Hij moest in het ziekenhuis blijven. Pijnstillers en vocht heeft ze gekregen. En uh, hij wist twee voetbalsokken uit te spugen, maar de pantoffel bleef zitten. <laughs> Toen kwam er nog een bankzaal achteraan. Uh, om het leven van de hond te redden, besloot uh, de dierenarts zo operatief te verwijderen. Maar hij had nog nooit eerder echt een hele. Nee, dat komt in het rariteitenkabinet. Hij had nog nooit eerder een hele pantoffel uit de hond moeten halen. Ja, hey, wat jammer, had hij geen stijl? Nou, dan was ja. je een paar natuurlijk wel gehad. zie je maar, je moet je schoen opruimen gewoon. Ja. Oh, zo irritant vind ik dat. Mijn zoon ook laat al die dingen slingeren. En gelukkig hebben wij geen hond. Dus hij gaat die gewoon binnenkort een paar missen. Ja. ja. Maar goed, de, de hond is, is helemaal weer ja, gelukkig. Hij vrijgekomen. Maar okay. ze zijn een beetje dom die kolder Grievers, Maar wel lief. Oh, net ik. ik ben ook het is geluk. net een blonde vrouw. Gewoon hee ja, heerlijk. Heerlijk. <laughs> kan ze zo lekker tegen je aan liggen? Heerlijk. Ja. Lekker hoog gehaald. Eibar Ja precies. Uh, oh zoiets. Uh, ja. <laughs> Zodat we denken. Wat een, oh ja. Spannend moment in de show. Ja? Ja, oh, de oh, nu gaat het gebeuren. <laughs> nu gaat het gebeuren. Wat staat er voor wie gehad Take it back you know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 Melodramatisch is dit. Het is echt zo fantastisch. Het af en toe voel ik me ook een beetje een halve nicht. Ik denk, dit vind ik ook leuk. Ja, ik dit zei altijd ik tegen uh, Wilco van... God, dit is vastgezonderd zo'n grote drag queen. Met zo'n enorm haar, weet je wel. En uh, met zo'n jurk. Maar het nee, is niet. een krullenbolletje te een zijn. Een Hij heet uh, Salim al-Fakir. Wat de fuck? Hij gaat toch geen lezing geven vanavond, nou, hè? Dat is, Oh ja, daar had je het over. Het, het is dit, toch niet de broer van die... Nee, die is dood, die broer. Maar dit zal wel een Arabische gay zijn, denk ik. Dat, dat zou zomaar kunnen, maar ik vind het echt melodramatisch. Aan de ene kant hou, hou ik van... Stevige Gita-muziek! Aan de andere kant mag het ook wel iets... Iets, beetje, iets lieflijks. Iets liefelijks hebben. In deze plaat blijft gewoon als een huis over en staan. Gewoon keep on walking. Hadden we het net over uh, Salim al kafakir <lacht> Dat soort namen en zo. Vandaag uh, de Haatsheik... Die gaat in Rotterdam uh, uh, spreken. In de universiteit. Is uitgenodigd om te komen uh, spreken. Om te preken. En deze haatsjeik. Die staat bekend om zijn uh, uh, nogal uh, haat tegen haatmeel. joden. heetmail. Nou nee. Uh, haat, hij haat echt joden. Ik vind het uh, niet uh, fijne mensen. En hij zegt zelf. Uh, vrouwen zijn wezens die eerst praten. En dan pas denken. En vrouwen mogen wat mij betreft ook wel gestenigd worden. Als ze vreemd gaan. Want dat gebeurt bij apen ook. Deze man die dit soort teksten uitkraamt, is uitgenodigd in, in, in de universiteit, of via mij ook nog wel lood de benen, te komen praten. Het lijkt me goed als uh, de speech die jij doet, dat hij gewoon op internet is en dat er dan allemaal commentaar op komt. Van, ja. uh, van vrouwen. Dat lijkt me wel. Want ik denk van ja, apen mogen gestenig, worden gestenigd als ze vreemd gaan. Maar volgens mij is het ook zo dat degene, de leider ook continu aangevallen wordt door de andere apen. Want iedereen wel die leiderschapspositie wil hebben. Ja, en zo is het ik, ook. Ja, goed, Bij de beesten af. Maar is dit allemaal weer onder het mond van, we moeten maar eens even kijken. We moeten ons gaan verdiepen in de cultuur van een ander mens. Oh, ja, die zoiets. Idioten daar gewoon. Maar goed, uh, al Bayrak, geloof ik is daar de burgemeester. Die gaat daar natuurlijk wel een fokje, een stokje voor steken. Een fokje voor steken. O, oh, dat vind ik wel die Ja, dat gaat te, te dat gaat te Jezus, ver. Zeg. Hij zag die Eberhard van der Laan en ik van nou, die kan optreden. Nou, zou ik eens even laten zien wat ik kan. Zo moet het niet, hè. Zeker niet op 4 mei. Maar goed, het is maf dat dat soort mensen gewoon ook weer een podium krijgen in Nederland. Wat is het voor raar? Ja, dat is uh, recht op meningsuiting. Net zoals van, uh, oh, ja. mijn naam is Willy. Noem mij maar Willy. Ja, dus mensen krijgen een podium. Ze kunnen gewoon alles schrijven. Ja. En uh, ik heb dus uh, gisteren ook met mijn zoon zitten kijken via de telefoon naar die filmpjes die er allemaal over staan. En wat ze allemaal woorden in zijn mond gelegd hebben, die er gewoon helemaal niet ja, waren. Maar het nee. lijkt net alsof het allemaal bij het interview hoort. Nee. Nou, ik denk, ja, in andere landen krijg je de doodstraf gewoon. Je voor. hebt het over uh, Lucky TV. Het grappige zie ik je in de wereld door, zie je naar een serieus praatprogramma te kijken en ineens komt er een stukje film achter. Wat is dit nou? Ja. Wat een onzin allemaal. En ik kan me ook zo voorstellen dat als Willem-Alexander straks 50 wordt. Dat er gewoon zo'n heel, uh, echt tien minuutjes tijdens zijn feest al die filmpjes voorbij komen. Ja. En dat iedereen helemaal in de deuk ligt ook. En Beatrix zag de hard. Hij, ja. hij schijnt niet zo goed tegen kritiek uh, kunnen. Ja. Willem, Willem, zeg maar Willem. Willem. Ja. Maar uh, Maxima daarentegen, die, uh, ah, die is wel in voor een grapje. Dus het is een goed, een goed samen zijn zo met z'n tweeën. Uh, ja, nou, tweede gedeelte van het radioprogramma. Straks gaan we even bellen met uh, Pascal, die ze uh, voor bevrijdingspop allerlei dingen aan het opbouwen. Ja. Dus dat, uh, dat is Ik wel even, zal leuk hem even om gaan, te gaan uh, bellen. We gaan hem zo even in de uitzending gaan kijken hoe het, hoe het veld erbij ligt. Of het een beetje droog is, of wordt het gewoon weer glij door de modder. Oh, dat was stok, Heel lang geleden. Ja. Nou is het is het op, klein maar klaar, jongens? Laat het verleden nou eens een beetje los. Ik kwam me afgelopen week op de Rommelmarkt tegen. Ik was hem eigenlijk weer vergeten. Ik had al een tijdje mijn bek erover gehouden. Nou, hier is de nieuwe CD. Nou, niet de nieuwe CD. Voor mij dan, hè. Information. En dat heet Cellphones Dead. Dat is echt het einde van de wereld, hè? Als je cellphone dead is. Ja, precies. dollar hmm. in All my hopes, looking yeah. juggernaut walks Now let down souls, can't feel the rhythm Sorry entertainers like aerobics victims Hybrid people like a wooden mastic Toxic fumes in the burning plastic Beats are broken, bones are spastic Robots talking with a southern accent Who dude curses, Bible tongues Voices coming from the mangled lungs Some grit, some get down shit Don't need a good reason, to let anything rip is come, so disaffected That is a hardware One by one, I'm it out. It's the microphone making all the damage felt like a laser manifest to make a mannequin melt. I was in like it's a limited minutes. Going just a mills running underneath their feet. So you feel like you're going somewhere but the not. So let's put boots on the warehouse floor. Maybe be lick a rope on the chain store Throwing equipment from a moving van Grab a microphone like a utility man Now fix the beat, now brace the rest Make a kick drum sound like an SOS In a two-truck, cause it's after dark And the dance floor is full But everybody's double parked. Is back! Echt, er zit ook een DVD bij. Volgens mij hebben ze het echt op een, op een melige zondagmiddag opgenomen. Zal je van die rare types bij elkaar met opplaksnoren. En van die sombreros erbij. Weet je wel? Oh. Je denkt van, hoe zijn we gewoon dan? Maar het is het lekkerste wat je kan doen op een lazy Sunday afternoon. Lekker een beetje muziek maken. Met een groep idioten bij elkaar. Heerlijk. En van die mooie vrouw die af en toe door beeld heen lopen. Dat je denkt van, ja maar jou hoef ik niet te zien. Ik wil haar zien. Dan komt ze weer door beeld. Ja, maar die brengen weer de chips, hè? Zo, ja, en, ja nou, die brengen de chips. Ja, natuurlijk. Dat is de versnaperingen. Bank. De versnapering. Maar nou goed, back the cell phone is dead. Alweer de oud-album Information aanraden. En het, die, nou echt een duidelijke Beatles invloeden. Vooral de, de uh, Sarts Peppers Lonely Hardclub. En nee, die andere. De, de, nou goed, een van die platen want de Beatles. Een je Beatles kent ze allemaal wel. Allemaal houden ze op over die oude meuk. Dus is uh, Toepak Leeft op de radio. Het is uh, bijna half, straks om half weer wat te berichten natuurlijk. Maar ook hebben we even momenteel Pascal aan de telefoon. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, en Goedemorgen, Jolanne. <laughs> Hij heet Wilco, hoor. <laughs> ja, Wilco. Tobak leeft, hè? Ja, ja precies. J J J Jij staat in Haarlem uh, bij de hout? Ja, ik sta uh, momenteel uh, sta ik bij Haarlem, bij uh, de bouwdagen van de van Haarlem. Um, bouwdagen zijn ze maar een week uh, vooraf gehad wel echt wel nodig, omdat alles natuurlijk heel netjes moet staan en anders volgens papier. En ja, we het gewoon alles in de goede te leiden hier. Zijn er weer drie podia's? Ja, klopt. We hebben het podium in de Florapark staan. Dat is nou een voornamelijk de kindergebeuren. Uh, dan hebben we de Frederikspark. Uh, Frederikspark is vanavond ook nog eens een keer het herdenkingsconcert. En dan hebben we nog het Houtpark. En daar staat dan het hoofdpodium. Oké, okay. wat een eind van elkaar. Nu? Wat, wat een eind van elkaar dan nu. Want voorheen stond alles echt in de hout zelf. Maar het inderdaad. Het is ook uh, momenteel uh, het oudste bevrijdingsfestival van Nederland. En ja, we hebben ongeveer toch wel uh, het grootste aantal bezoekers van alle festivals die op dit moment in Nederland plaatsvinden. Dus ja, op een moment ga je toch uitbreiding zoeken naar andere gedeeltes. om uh, ja, je parken uit te kunnen breiden, om uh, meer bezoekers binnen te kunnen laten. Zijn al die andere parken zijn die nu ook helemaal omheind en zo weer? Met al die beveiliging erbij? Of is het bij de kinderen uh, niet of zo? Uh, er zijn wel genoeg servicemedewerkers. We gaan ongeveer, op uh, 5 mei staan we met ruim 120 servicemedewerkers uh, uh, onder begeleiding van uh, de bevaardigingsbedrijven zelf. Dus ja. op zich uh, hebben wij wel voldoende medewerkers om het allemaal uh, ja, netjes te houden. En bij welke en... optreden wil jij zijn? Absoluut. Uh, nou, ik heb bijna het voordeel dat ik bij oh, mijzelf, uh, vanaf 12 uur middags tot uh, sluitingstijd, sta ik op het podium zelf. Op, op het weg. hoofdpodium? Dus ik kom eigenlijk bijna alles wel tegen wat op het hoofdpodium is Oh, lekker. Opmeden. En welke vind jij het leukste die er gaat komen? Uh, welke wil je aanraken? Uh, uh, Ech. Welke wil ik aanraken? Ja, oh. ja, er is geloof ik een aantrekkelijke dame, die kwam er toch. En dat is genaamd de Elze de Lange. Ah, ah. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus ja, en uh, ja, Chef Special, die uh, heeft al sluiting, Nou, dat zijn die paar jongens die waren uh, een paar jaar terug. Hadden ze waren dus de Robbenaf van Rob Acta Award. En uh, die zijn ondertussen een stukje bekender geworden. Hoe heeten ze precies, zeg nog eens? Chef Special. Chef Special. Oké, Chef Special. Ah, okay. Chef ja. special. En ja, met die jongens komen hier uit Haarlem vandaan. Als ik een leuke band, uh, geen problemen met ze. Uh, en uh, ja, ze spelen gewoon leuk. Ze dus komen geregeld bij uh, onze uh, collega Radio uh, 3FM zijn ze in de studio te uh, vinden. Oh, leuk. Maar uh, ga je dan ook een beetje met je groepje uithangen? Of ben je echt gedistanceerd daar te staan? Zo van nou, ik hou alles in de gaten? Of ga je toch een beetje. Uh, ik ben er meer gedistanceerd om uh, de mensen in de gaten te houden. Dat er inderdaad niet zoveel mensen op het podium komen. Als oh, ze mogen uh, wel op het podium komen, dan komen dat wel, maar niet te veel? Niet te veel inderdaad. Er nee. kan heel misschien van tevoren worden overlegd van: uh, ik wil niet helemaal niemand op het podium hebben. Of alleen hele mooie vrouwen. Ja, bewijs, van. Ja, ja. ja Dat zijn de achtergronddansers dan, hè, dat we, die er wel in je bij zitten vaak. Ben je ook getraind om uiteindelijk als er echt iemand op het podium op komt, dat je denkt van nou moet ik echt, en nu moet ik optreden. Gewoon dat je ook kan optreden? Uh, dan worden wij op dit moment, omdat ik een vrijwilliger ben, zeg maar niet voor betaald, maar nee? ik sta wel naast iemand die dat mij al wel mag. Oké, okay. okay. oh, dat is wel weer spannend. Maar die mag je, als het echt gevaar is, dan moet je hem even helpen. Ja, hey, klopt inderdaad. Als ze met z'n zessen bovenop hem acteren. zitten? Ja, dat mag wel naar huis wel. Is dat wel eens gebeurd in het verleden? Uh, nee, voor mijn gevoel uh, niet bij dit festival. Ik heb wel een ander festival waar ik werk en daar heb ik het wel meegemaakt. Uh, om het zo maar te zeggen, dan had ik, uh, lang, uh, liep ik een maand lang liep ik naderop nog met een blauwe oog. Zo. Zo, en dat allemaal vrijwillig. hartstikke idee. Ja, jammer. Dat is inderdaad jammer dat je niet voor betaald wordt, maar ja. Maar het, is, het is toch wel de kick om er een onderdeel van te zijn, lijkt me. Dat, dat zeker. Dat doe ik uh, nu voor mijn 14e jaar alweer. Ik wil zeggen, hoe lang doe je het al? Dat vroeg vroeger me af, ja. Ja, dat was mijn 14 jaar dus. Zo, is het veranderd door de jaren heen, het publiek en uh, het festival sowieso? Uh, ja, het festival sowieso We het wel. Andere line-ups, uh, andere podia's, uh, zeg maar de, de inrichting, zeg maar. En nou, de laatste drie jaar werken we wel met hetzelfde podium, want die bevalt ons uh, prima. Uh, nou ja, afzetting van de trein. We hebben een jaartje weer gehad tussendoor gehad dat we het floren parken niet bij hebben gehad. Ja, uiteindelijk uh, moesten we toch weer, uh, omdat het toch te vol was, moesten we de parken weer bij gaan betrekken. Okay. Dus je ziet wel veranderingen uh, qua mensen, de vaste de vrijwilligers. Zijn, maar dan heb je ook, gewoon, ook de bouwploeg heb je meer veel mensen, wat een vaste harde kern is. Uh, maar die werken ook elk jaar weer met nieuwe vrijwilligers erbij. En dat is ook met de service team, met alle afdelingen. Merk je gewoon dat er wel nieuwe mensen zijn, nieuwe gezichten, ook wel leuke mensen? Uh, nou ja, dat gebied hebben we ook met de catering gedeeld. Uh, tijdens de bouwdagen wordt er voortreffelijk gekookt. Uh, hey, nee, kijk. ik nee, denk dus... al waar, waarvoor ga je erheen, maar dat, dat is onder ja, andere. Voor, voor de keuken en, en voor de gezelligheid, je... voor de sfeer. En wow. voor de vrouwen? Voor de vrouwen? Uh, ook dat, en het is, ja, we, hebben, we hebben hele lieve vrouwen die helpen mee in de keuken. En uh, we hebben de productieafdeling, zijn twee hele lieve dames. Dus het is allemaal uh, een kan in kruiken. Het lijkt wel zo'n pie ja, manifestatie en, het, Ja, precies. Nou, ik, zeg, en ik heb nu ook wel een voordeel dat ik eigenlijk heel stom mee gezegd: is thuis deel omdat ik een verkeersregelaar ben. Maar ik ben wel om het te geniet tegelijkertijd van de zon, natuurlijk. Ja, dat heerlijk. Dus ik heb nu wel uh, volop uh, nog, op uh, mijn hoofd. Hey, kun u nog vol, volop vrijwilligers gebruiken? Of heb je zelfs zo zo? nee hoor, niemand er meer bij? Uh, nou, voor vrijwilligers kunnen we er sowieso nog genoeg mee eens uh, gebruiken. Ja? Uh, de mensen kunnen zich aanmelden via de website van bevrijdingspot.nl Oké. Okay. En er zijn diverse disciplines. Uh, nou ja, we hebben wat kan zeggen, we moeten, uh, wat kan zeggen, we hebben ruim 120 service medewerkers En volgens mij zitten wij nog lang niet aan dat aantal okay. service uh, teams Nou, so, dan moet je treten. achter de bar staan en zo. En ja, euh, of we de, de toiletten schoonmaken. Hey, we hey, hey, we zitten net een beetje te positiveren. En, uh, ga jij het een beetje? De toiletten schoonmaken, dat is weer een andere ploeg. Dat is uh, de sportvereniging onze Gezel uit haarlem Noord. Ja, Oké. Okay. <laughs> hey ja, Pascal. Ik het uh, nog aan herinneren. Leuk. Hey Pascal, geweldig dat je doet. Uh, succes en geniet er ook van. Oké, ja, dankjewel. Ga ik zij doen. Hey. Oké. Okay. Hoi. En ik wens je heel veel succes nog even met de uitzending. Hey, dankjewel. Oké. Okay. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Pascal, de plekken daar. Morgen bevrijdingspop natuurlijk in Harlem oudste bevrijdingsfestival, hè? Ga er even heen, is leuk. Ja? Yeah. I know a girl, she gets what she wants all the time. Cause she's fine. But for an angel, she's a hot, hot mess. Make you so blind, but you don't mind. Cause she's an uptown, get around, anything goes down. She's a hardcore candy store Give me some more, girl Girl She'll make you take her to the club But then she leaves with her friends Shut your mouth, she'll freak out oh! You better get your shit together Cause she's bringing you down now yeah, boy, you better, you better Cause she's an uptown Get around, anything I'm but dit van Matchbox 20 Push. misschien nog wel eens uitplaatje. En vorig jaar is er nog ander. En dit is de laatste zingend die ik me zoveel kan herinneren. She's so mean! Want oh, die vrouwen moet je natuurlijk uh, verscheiden. Daar moet je gewoon helemaal niks mee uh, te maken willen hebben natuurlijk. Het is alweer na uh, half tien. En om half tien hebben we altijd wat Zandvoortse berichten. Net hadden we nog contact met Pascal over bevrijdingspop. En als we het toch over hebben. Bevrijdingsdag zullen tussen uh, half tien en tien uur circa. 40 oude legervoertuigen van de vereniging Kelly's Heroes uit Zandvoort. Aangevuld worden met voertuigen uh, van de landelijke vereniging ver ver ver ver Keep Them Rolling. Die komen vanuit IJmuiden via het strand. In Zandvoort omhoog. Om dan uh, bij het huis uh, in de Duinen. Uh, daar een maaltijd te nuttigen. Uh, dat, als ze dat op hebben, gaat de kolonne weer terug naar het strand. en wordt dan de tocht voortgezet naar Den Haag. om daar dan de festiviteiten deel te nemen. En vanaf, uh, Er is ook nog een vorstjacht in Zandvoort. om um, half elf start dan een uh, vorstjacht vanaf het kerkplein. Uh, en, kijk, verklede mensen moeten dan, bij verkleden mensen moet je dan zogenaamde letters verza verzamelen. om een woord te kunnen samenstellen. Uh, dat is vooral voor kinderen. Deelname is gratis. Het is voor kinderen onder de zes. Ja. Onder de zes? Onder de zes. Ja, maar Het is voor iedereen gratis. Nee, nee. Onder de zes. Oh, daar is de... Graag begeleiding met ouderen. Door ouderen. Anders misschien als ongeleide projectielen weglopen. Precies. En verder is er smiddags nog een uh, oerouw gezellige bingo. Voor de senioren in Zandvoort. In het uh, theater De Krocht. Uh, uh, ja, leuk. Ga er even heen. Dat is uh, vanaf half twee tot en met half vijf ja. En daar zullen ook natuurlijk wat hapje, hapjes en drankjes uh, ja, te zijn. En ik zal dat ik ook zag dat er vrijdag is er ook, of, nou, op bevrijdingsdag is er ook een open dag bij de spot, de Surf en Waterschool bij pavillon 23a. De aanvang om 12 uur. Dus daar kun je ook even kijken. Misschien kan je wel eventjes iets uit gaan proberen. En van 9 tot 12 mei is de wandelvierdaagse. Oh. Ik heb er voor de rest helemaal niet zoveel nieuws over gezien. Oh, je hebt uh, een website die het voor ze vier dagen dan moet die vier met als een vier geschreven worden oh ja. en uh, als je daar ga, heen gaat kan je misschien zien hoe je aan kan melden. maar vaak kan je via Bruna of zo kan je kaarten kopen of je kan bij, uh, uh, bij de dochter uh, Martine Jouwstra kan je kaarten halen en zo dus uh, maar ja, het is net zoals de, you know the drill net als voorgaande jaar is het gewoon hetzelfde Oké, okay, verder hadden we het vorige uur al nog over dat damherten die buiten het gebied van de Amsterdamse waterleidingsduinen lopen, mogen worden afgeschoten. De bestuursrechter deed deze uitspraak afgelopen maandag in de zaak die door de faunebescherming was aangespannen tegen provincie Noord-Holland. Damherten buiten het gebied zorgen al lange tijd voor veel overlast en schade. en De provincie wil aanrijding met damherten voorkomen en de schade aan het landbouw tegengaan. En daarom hebben ze toestemming gekregen, en, nou, hebben ze, ja, gevraagd en uh, de herten mogen worden afgeschoten. Geschoten. Dus dat is goed nieuws. Het klinkt dramatisch. Maar het is gewoon echt nodig. Want ja, er kunnen echt zware ongelukken gaan gebeuren. Wat heb jij nog? Ja, ik zag hier net dat de koningsspelen in het water vielen. Dat zie ik hier. Afgelopen vrijdag ja? uh, hadden ze de velden willen gebruiken van sportcomplex Duintjesveld. Maar waar het de dag ervoor nog schitterend weer was... werd er vrijdag om 10 uur gestart in de regen... met een straffe wind die guur aandeed. En de groepen 5 en 6 waren nog maar net begonnen... toen de weersomstandigheden steeds slechter werden. Kinderen stonden in natte kleren te rillen van de kou... en stonden erbij als verzopen katjes. De organisatie kon niet anders beslissen... dan om deze dag die in principe een feestdag zou moeten worden af te gelassen. En er was gelukkig nog een onderdeel... dat in de Korver al afgewerkt kon worden... dankzij de steun van de Sportacademie Amsterdam... Groepen 7 en 8, die smiddags zouden deelnemen, zijn zelfs helemaal niet in actie gekomen. Dat is toch wat? Ja. Ja. ja. Nou, goed. Uh, circa 15.000 bezoekers zijn afgelopen zondag op het evenement American Sunday afgekomen. Tot ver in de middag waren de toegangswegen richting Zandvoort dichtgeslipt. En de afloop was het ongeveer het geval. Alles stond vast. Maar het was een succes. Dit jaarlijkse, uh, deze jaarlijkse dag op Park Zandvoort was uh, met aandacht voor alles dat motorisch aangedreven is en uit de Verenigde Staten komt. Uh, ja, woest aantrekkelijk voor iedereen. Er uh, was vooral ook een, uh, uh, een sprintrace over een quarter mile En het optreden van Indian Pete met zijn zeer indrukwekkende truck... was ook een van de hoogtepunten. Verder kon je alle dingen kopen daar natuurlijk. En al met al bleek de American Sunday op Park Zandvoort... een echte publiekstrekker. En uh, het zou misschien ook nog leuk zijn... om het Amerikaanse dorpfeest daaraan vast te koppelen. Ja, dat... dat Maken. Ja, nou, dat lijkt me een goed Misschien. idee. Ook We uh... hebben nog een 50 jaar huwelijk in Zandvoort. Dat oh, leuk, vind ik ook ja. En toevallig zag ik die mevrouw lopen gisteren. Ja. Dus ik zei, gefeliciteerd hè. Dus die had dan, oh ik sta aan de krant. Dat zijn de Zandvoorters Gerry Kraaienhoort en Astrid Kraaienhoort van de Werf. Die zijn op 26 april dus 50 jaar getrouwd. Nou, Nick Meijer en zijn vrouw, de burgemeester en zijn vrouw. Die hebben thuis een bezoekje afgelegd en hen uh, gefeliciteerd. met deze heugelijke gebeurtenis. Maar ze zijn nog helemaal niet zo oud. Nee, veel meer. Want bak die Gerry uh, die die is 73. Ik denk van zo. Die was 23 toen hij trouwde. Ja, dat is nou een dus andere uh, generatie. Ja. Uit huis meteen trouwen. Op nou, dat deden ze misschien ook. In die tijd kon je nog een woning krijgen als je trouwde of zo. Ja, nou, als je meer over ze wil weten, is leuk om de uh, Alcantara-krant Zandvoortse even krant na te slaan. En om even een klein beetje de, het uh, levensgeschiedenis van de twee te lezen. Tot zover, zand voor de berichten. Misschien straks nog een blokje met even kijken of we bij elkaar kunnen schrapen. Oh, dit is tijd voor die, dit is tijd voor die landenkeuze. Oh, nou doe eerst maar deze, want ik, ik moet er nog uitzoeken. Je moet hem nog uitzoeken? Wat heb je gisteravond gedaan dan? Ik was uit. Daily Bread, The River. These waters are moving along, I'm moving along. dit hoor. Echt, dat kan ik wel waarderen. Maar nu even niet. We hebben nog zoveel teksten liggen dat we echt denken van, nou moeten we gewoon, we moeten door! Want ja, gisteren, ja gisteren, gegaan gisteren. Ja, nou echt het belangrijkste nieuws was gisteren toch wel. Wacht, ik, laat het zelf even zeggen. En tot zover dit NOS Journaal met als belangrijkste nieuws. Na 19 jaar nieuwslezer, 19 jaar dagelijkse deadlines. Nu verlaat ik de tv-studio's en ik trek de wijde wereld in. Ik ga terug naar wat ik oorspronkelijk al deed. Dat is de fotografie. En daarmee volg ik mijn hart. Dank voor het kijken. Het gaat u goed. Oh. Fijne avond. Ja, Sascha de Boer. Oh. Je hoorde die snikkende stem, want hij is het toch een beetje emotioneel. Ja. Het, is toch een, het was een mooi televisie, omdat daarna... Je ziet het natuurlijk al vrij stijf. En op het laatste moment zag je echt dat ze een sprongetje maakten. En er waren een producent stond aan de zijkant nog. En ook een vriendin. die. Ze hadden waarschijnlijk afgesproken. Sta jij aan, aan het eind, sta je daar mij op te wachten. En dan moet je hem even, even ondersteunen. En even wat renden naar ze naar nazorg. die vriendin toe. En ook die, die produ producer kwam er even bij. En met z'n drieën zo van, ja, ik ben vrij. Ik word losgelaten in de wilde wereld. Ik ga, ik, ga, ik ga foto's maken. Leuk. Ja, dus echt nog een keer. Daar gaat ze. Dag Sas. Ja, afscheid genomen van eerst een, een hele grote vrouw. Onze Koningin Beatrix. Ja, nou. Koningin Beatrix, wie was het ook weer? Ja, ja het, het is, is nu star. haar koninklijke hoogheid, prinses Beatrix. Ja, hè? Beatrix Wat is dat nu. En nu de moeder. Twee grootheden zijn van ons heen gegaan. Het klinkt helemaal zo dramatisch of ze dood zijn. <lacht> ze hebben geen probleem. Nee, ze zijn niet dood. Maar ze zijn gewoon iets anders aan het doen momenteel. Ja, nou, ze ja. hebben groot gelijk. Zeker. Gegevend is het is mooi. Ja. Het is ook niet anders om het in het publieke. Uh, Nee. Belangstelling te staan. Nee, vond ik ook wel. Nou, wie nu in de publieke belangstelling staan. Nou. Een beetje, is Vie en Kik. Vie is vijf, Kik is drie. Ja. En ze, ze durven nu nooit meer een bloemtje te plukken. Want Haagse stadswachten hebben hun oma Mariette Bousquet. een boete gegeven van 130 euro. Omdat ze haar zussen hebben geplukt op een veldje. Kinderen waren zich van geen kwaad bewust. Ze stelden boeketjes samen voor hun moeder op een veld in, in, in de wijk. En uh, ja, die pret was gauw afgelopen. Want twee stadswachten spraken oma aan van. Zij zijn raar gek geworden. Hey, die, die is zo negatief over die stadswachten. En oma Boesquet dacht eerst dat ze een grapje maakten. Ja. En ze vroegen of ik wel wist van wie die bloemen zijn, zei oma. Nou, die zijn naar mijn mening van ons allemaal. Want ze groeien in de natuur. Nee. Op een grasveld. Fout, mevrouw. Nee, fout. Zonder hek. Nee, fout. Helemaal en fout. op een plek waar honden mogen plassen en poepen. Ja, ik, ja u kunt wel doorpraten. Maar u krijgt, echt, u krijgt echt die bon hoor. Ja, ze heeft echt die bon gehad. Ja. En, uh, maar daar was de zaak nog niet meer afgelopen. Want vier en Kik moesten nog alle bloemen inleveren ook. Ik denk, nou, ze oh. zijn al geplukt. 130 euro is een flink bedrag voor een bosje bloemen. Maar als je ook ziet wat, uh, wat een uh, commentaar er al opgeleverd is: van ja, het waren 47 bloemen. Dat is toch wel meer dan een boeketje. Terecht, dus deze boete. Ja, echt. En de andere: van nou, dan mogen ze de hondeneigenaren die hun mormels overal laten schijten ook wel gaan beboeten. En zo, nee, ik ja, vind... Er zijn heel veel reacties op geweest. Ik vind echt gewoon, ja, die, die, die, die oudere mensen zijn altijd een beetje aan zeuren over de jeugd van tegenwoordig. Kan ze eindelijk ingrijpen? Grijp ze niet in! Het ja. is toch... Ja, nee, precies. Er staat al iemand die zegt, ja, het is ook terecht dat oma die boete kreeg. Maar, want zij maar... had die kinderen moeten weerhouden van het plukken. Maar goed, hoe oud waren de kinderen ook alweer? Vijf en drie. Mm. Ja, het is wel een mooi ja. plaatje. Misschien was, misschien was het Sascha wel, die foto's aan het nemen was. Ja. Dat ze zo leuk uitkwamen tussen de maars ja. Uh, de kleutschap van Nederland had zoiets de telegraaf dat zei, nou we moeten er toch eens even op inspringen. kijken wat nou de mening is van Nederland. Brisping vaak beter. Ze zeggen, van de boetes zijn een beetje eigenlijk een beetje gekke werk. Het is heel veel rompslomp, heel veel papierwinkel en uiteindelijk, het levert een hoop geld op. Maar leren we er iets van? Nou, uh, kleuterboetes, gekke werk, eens 72% vindt het gewoon echt belachelijk gewoon dat dat soort mensen boetes krijgen. En vaak ook zijn het geen echte politieagenten, maar zijn het parkeerwachters, zijn het uh, stadswachten die eigenlijk een beetje, sorry hoor, ik lees het ook in de krant, mislukt zijn. Ja, en die gaan dan uh, hun ego een boost geven door, ik ken er hier in het dorp ook een paar, en die lopen dan bij de reservepolitie. En dan zijn het van die mannetjes dat ik oh, denk van, man. oh man, het is dus goed dat ze echt... Leef je op... even lekker uit? Ja, man. Oh. Eh, is het niet gelukt of zo? Eh? Nee. je denkt van nou. En het grappige is, ze pakken dan geen Willem er eraan of zo. En dan pakken ze meteen nog oma aan. Ja. Denk, dus daar zijn heel veel mensen aan de rol met je over Oma, Mama, uh, uw karretje is niet gekeurd. Ik zie geen sticker erop. Nee. Ja, u weet het wel. Dat wordt uh, even mee uh, naar het bureau, oma. Nee, fout. Nou, weer de bon bij. Ja. Kijk nog even. Zijn er bandjes opgepopt? Nee, ook fout. Nee, zit geen we. bel op? Nee. Op zo'n. Uh, zo'n karretje nou. Ja, hij ja, is dat ja. een rollator. Een rollator, ja. ja. Er zit, zit geen bellen het op. op. Nee. Mevrouw, u hey, licht hey, oh, doet het niet. Zat die daar? Oh, zat daar. sorry. <laughs> ja, en als je geen licht hebt. Nou, ja, je begrijpt het al. Het is, het is, we zijn een beetje te ver doorgeschoten in de boetes. Terwijl ik volgens mij nog niet eens vijf jaar geleden hoorde van, er moet flink opgetreden worden met over, bij overtreders. Ik zag gisteren, bij, ik was bij een winkel en ik stond er binnen en er stond van iedere keer als er uh, iemand er betrapt werd op een winkeldiefstal, 187 euro boete. Boom. Dat staat er gewoon in de winkel al. Ja. Dan heb je ook al zo van, hmm, misschien moet ik het maar gewoon afrekenen, die 1 euro. Ja, of je moet echt heel veel uh, pakken. Weet je ja, dat? maar dat red je nooit. 187 euro, nou, dan kan je toch maar beter gewoon betalen. Ja, het zijn van die mensen die zwart rijden. Die denken van, nou, ik ben nu al zo vaak, heb ik zwart gereden. moet ik echt goed blijven relationelen. dat denk ik van, als ik nu gepakt word, heb ik het er ieder geval uit. Ja, precies. Zo moet je het een beetje zien. <lacht> maar goed, we zijn het er wel allemaal met eens. Echt heel veel mensen denken, van dit is gekke werk om zoveel boetes uit te draaien. En voor echt de meest lullige dingen. Pas alleen ook iemand die was... Een stel was of een paar jochies aan het vissen. En daar had ze geen schriftelijke toestemming voor gekregen. Van de oh, ouders. Zo, ja. Dus toen kreeg hij ook een poet. Later werd hij wel teruggedraaid. Maar het, is, het gaat een beetje over de top. Hè. Dus. Nou. Uh, hij is wat verlaten. Maar toch hier. De Jolande keuze. Ze hebben een nieuwe cd. Maar dit blijft toch de klassieker. Hè? Ik heb het natuurlijk ook over de dus queen of the motherfucking stone age. No one knows. Maar ik zie net dat. Maar nou houdt hij er zo mee op. Dit is een. Uh, is een uh, ja, het is, het, het, je hebt hier hele oude nummers, hè? Aan, je deze CD of niet? Ja, ik denk het ja. Ik zal eens even kijken of ik hem nog een klein beetje oppoetsen. Want het is gewoon, dit nummer is het gewoon wel waard om heel even. toch? Even nog je best op, op te doen. Even een beetje adem. Een beetje adem op. Even kijken of we het toch een beetje kunnen ademen. En dan we ondertussen liggen? even nog de groetjes aan Pieter doen. want die zou luisteren vanochtend. Pieter? Oh, ja, dat is Pieter uh, is speciaal voor jou. Ja. Hopelijk uh, dat hij het blijft doen. We gaan het gewoon nog even keer proberen. Heeft u thuis nog even een moment? Wat leuk, van live radio. Dus no one knows Queen of the Stone Age. The motherfucking Stone Age. Oh, sorry. Vergeet dat. Dat is juist zo leuk. Het is niet, nee, dit wordt Nee, jongens, het wordt niks meer. Oh, wat jammer. Dus we moeten toch iets anders pakken nu. Kijk, we worden gelijk gebeld. We worden gelijk gebeld. we even een doorstartje anders naar The River van Daily Bread zo. Nummer 16 ofzo. CFM, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat een slap hoer man. Ja, leuk, hè? We ja, hebben ja. eindelijk weer een luisteraar aan de telefoon. Het is gelukt. Nee, ik ben het, Mark. Oh, ja. Mark. Oh, kennen hey. jullie? Ja, geen luisteraar. Je zit in de uitzending, wist je dat? Je zit in de ja, uitzending. Ik. Ja. Ja. ja, ik denk, ja, je, het lukt allemaal niet en zo. Ik denk, bel toch maar even. Ja, mij. het is wel een goede ja. even, even emotioneel te steunen, ook gewoon. Ja, precies. Ja. Um. Nou, uh, we, we gaan even op naar de Yolanda keuze. Hé, hey, uh, succes volgende week, want dan ben ik er niet namelijk, hè? Dat wist je al, hè? Ja, dat weet ik. Okay. Ik uh, ben al druk aan het voorbereiden. Nou, dat, dat, goed. Goed. dat komt goed. Dat weten de luisteraars thuis ook. Hé, hey, veel uh, succes daar, hè? Ja, dank je. Oké, even een ander plaatje. Ook uit Nederland trouwens. Silent Express, All About You. En volgende week hebben we vast wel twee of drie jolande keuzes. Blijf gewoon staan. call me crazy. Down on my knees. It almost feels like. Jesus likes me. When the lights go, I'll take my side. I've done till now, I deny it, get me in your vibe and I'm sure I'm alright, it's up to you now, it's up to you now, now that my whole world is crashing down, you push and pull me to your higher ground, I feel I'm ten feet high above the crowd, and it's all about you, you, you, now that we are up. Was een, net hadden we al een Nederlands beentje. Daily Bread. En daar gaat Silent Express helemaal doorgebroken. All about you. Je hebt soms een beetje een grootheidswaanzing. Maar ja, vind je het gek als je als een hele grote groep mensen achter je hebt staan? Kijk naar nou Justin Bieber. Die dan echt de meest gekke dingen doet. Oh. Met Anne Frankhuis op bezoek gaan en dan schrijven. Ik denk als jij ook had geleefd, dan was je ook een grote Bieber-fan geweest. Een believer. En nou, afgelopen vrijdag, geloof ik, kwamen ze in Nederland. One Direction. Echt? Ja. 17.000 kaarten in 15 minuten verkocht. Dat is te gek voor woorden hoor. Ah, en ik, en ik, ik heb, ik heb er weer, weer voor... naast. Ja, ja? Ik zat er weer naast, ik heb geen kaart. Oh, oh. Van die mooie televisie levert het op. Alleen maar meisjes bij elkaar in de levenscategorie van nou, 12, 13 tot misschien 20 hooguit denk ik. Ja. En één vrouw die, die met haar, uh, met haar kind uh, naartoe was. En die was ook helemaal gek van One Direction. Ongelooflijk. Ja, ja, je kan je erin verliezen soms hoor. Met dat lijkt me dus, doe dat even niet. Dus, nou, uh... Waar ik me ook in kan verliezen. En ik heb daar echt met, met open mond naar zitten kijken. Ik, uh, ik ben een man die soms de teksten niet helemaal begrijpt. Dus ik, wat wat bra brabbelen ze en nou allemaal. Waar kijk ik dan naar? Ik kijk naar de non-verbale communicatie. En ik heb wekers een beetje... Ja, nou, Volgens mij heb ik er een half uur naar zitten kijken. Eén vandaag. Ik heb het zelfs nog een keer teruggespoeld. Naar bepaalde punten waar hij op moest antwoorden zo van... Wist je dat uh, de Bulgaren zo ontzettende boel waren oplichten, te oplichten weet je, van de belastingdienst. Dat ze toeslagen aanvroegen en dat ja. ze naar Nederland toe gingen voor een woonadres aan te vragen. Er woonden zelfs van 50 op één adres, geloof ik. En die konden ja. ze toeslagen aanvragen via een pinpas. En, en die wekers, het is zo apart. Zijn gezicht is helemaal blanco. Ja, een oh, goede pokeraar. Helemaal goede pokeraar. Gewoon helemaal blanco. Echt, hier en daar had hij een klein lachje op hele rare plekken. Dat je denkt van, waarvoor lacht hij nou? Bepaalde rapporten waren niet op zijn plek terechtgekomen. Dan had hij een heel klein lachje bij zich gezegd. Ik denk van, dit vindt hij lachwekkend. Dat, dat rapport niet bij hem op het... Maar daarna herstelde hij natuurlijk heel snel. Zijn gezicht was helemaal blank. Het leek net of hij er totaal geen gevoel bij had. Ja. Ik vond het heel raar. Echt, ik maar ja, het weer... blijft wel zo. Hij zit natuurlijk helemaal aan de top. Net zoals ja, van, dat is waar. Want dan ja. kan je ook zeggen van, ja, uh, hij was verantwoordelijk voor dat dingetje. Maar uh, Rut is verantwoordelijk voor het hele land. Dus eigenlijk moeten we hem. Oh, Hij moet afdelen. Ja, ja. Nee, maar dat, ik bedoel, zij zitten, zij zitten niet op die afdelingen zelf natuurlijk. Hè? In, nee. Maar het is wel raar. Hij moet toch lijntjes kort houden met, met die ambtenaren. Ja, en dan zijn ambtenaren ik vind allemaal gewoon, zeggen dat ze het fout zitten. Ik vind echt wel zeker bij die grote steden. Bij die, uh, dat ze zeker bij bevolkings moeten kijken. van Hoeveel mensen staan er op adressen ingeschreven. En hoeveel kunnen er in een huis. Dat ze gewoon eens een keer een check gaan maken. Ja. En dat ze ook zeker ook zeggen. Bijvoorbeeld tegen... Uh, hoger opgeleide die nu inmiddels uh, geen werk hebben. Van nou, ik wil gewoon jullie één week uh, de hele stad nagaan. En ga ik hem aanbellen en kijken van wie wonen er. Tel de tandenborstels en weet ik van wat. Gaan ze gewoon een grote check doen. Ja. Er zijn genoeg mensen werkloos op dit moment. En dan uh, moeten ze dat maar doen. En dan krijgen ze mogen ze misschien drie maanden langer in de WW blijven of hoe oh, heet het UWV, zoiets. Ja. Maar er, er moet gewoon wat voor geregeld kunnen worden. Ja, dat is... Uh, maar ja, ja, iedereen zegt, ja, is geen geld voor dit en dat, hallo, maar kijk al die werklozen die van de staat trekken, en die mogen best wel allemaal één dagje en ja, dan ja. iedereen een wijk. Dus nou, het, op klaar. zichzelf moeten wel echt mensen die uh, een tijdje uh, werkloos zijn, moeten ook vrijwilligerswerk uh, gaan doen. Ja, maar dat ze het met z'n tweeën dan ook doen, voor de veiligheid. Ja, dat is dat misschien ook wel slim, want uh, ja. Ja, je weet natuurlijk niet wat je aantreft. En dat tolken bij misschien, hè, als er zoveel Bulgaren maar, op één ja. adres wonen, dat je denkt, nou, ik moet toch voorbereid gaan. Nou ja, die Bulgaren die hier dus al in de WW zitten en die hier wel wonen, laten die ze maar helpen. Ja, dat is misschien wel heel idee? goed Nou goed, over die vrijwilligersproken. Ja, ik moet ook zeggen dat ik zelf in de sociale sector werk. En merk dat er nog nooit zoveel vrijwilligers zich gaan hebben aangemeld. Maar zodra ze een andere baan hebben, dan is het echt zo van... Uh, Tot ziens. Ja, maar dat Oink. zal wel moeten. Je moet werken. Ik wil, je bent verplicht om te werken. Ja, je kan het niet allemaal tegelijk. Nee, dat is waar. Maar grappig is, dan heb je net een band opgebouwd met een cliënt. Dat je denkt, hé, hey, die vrijwilliger houdt... Pas goed bij die cliënt. En dan huppah, zijn ze zomaar de noorderzone vertrokken. Ja. Oh, dan zijn ze ook zo. Dat je denkt. Ja. Nou goed, uh, ja, ik moet zeggen, ik, uh, volgende week ben ik er niet. Nee, nee je gaat weer uh, op vakantie, hè? Ik ga weer. Weer, weer op vakantie. Het voelt alsof ik gisteren ook op vakantie was, ja. maar dat was wintersport. Dat is alweer een paar maanden geleden. Maar dit keer ga ik naar Turkije. Kijk, lekker hoor. Ongelooflijk. Zullen we lekker kleding inkopen? Nou, ik ben Ga met een lege koffer? Ja, precies. En alle merkdingetjes eraf kniepen en zo. Ja. Want anders dan uh, beter je Zorg de... gewoon dat je dan het, het begin van de vakantie aandoet. en dan is het lekker vuil in je koffer. en dan zeg je nou: oh, vuile ja. kleren. Ja, precies. Een beetje een paar druppeltjes uh, vieze lucht eroverheen ja. sprinkelen en klaar. En dan, uh, dan, dan gaat het wel overleven. <laughs> nou, dus volgende week is hier Marcus ja. en Jolanda zitten hier achter de knop. Wij gaan St proberen jouw hoog niveau te handhaven. Hoe? Wat een opgave zeg. Ja. Straks <laughs> hebben we straks <laughs> na tien uur. Goedemorgen, Zandvoort, Lijf en Uitel, Hoogland. We spreken ja. elkaar over twee weken. En uh, bevrijdingspop, hè? morgen ga even naar Halem toe. We ja. Spreek elkaar later, hoi. Hoi. Tot zover, het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de 1